Welkom, je luistert naar Radio Ruighoort. Rechtstreeks vanuit de Grote Zaal in Paradiso. Dit jaar heeft het Amsterdams Ballongezelschap gekozen voor het thema Welkom in het Luisterrijk. We zenden dit uit met beeld en geluid. Via de diverse streams te vinden op Facebook, op YouTube en op de www.ruigoort.nl pagina zelf. Er zijn misschien nog kaartjes, dus als je zin hebt, kom om 11 uur naar de deur en dan kan je het rechtstreeks live meemaken. En zo niet, namens het vrije radio- en audio-video-team, namens het vrije audio- en videoteam van het streamteam Ruigoort, wens ik u en jullie veel luisterplezier en kijkplezier. mm -hmm. De illuminatie, de supercomputer, de architect van de New World Order! Altijd achter de schermen actief met een spierend oog en een luisterend oor, maar vanavond in de openbaarheid, want alles lekt toch maar door. Ja, geen geheimen meer, daar houden wij van. Bij de wereld lekt door! Ons programma is saai en slap, maar wel altijd bijzonder. Ja, dat dan weer wel bij de media. De media, de media, ja, ja. Altijd bijzonder, dat houdt u van de straat. Lijkt het alsof uw leven nog ergens op staat. Ja, we hebben elkaar dus ook niets te zeggen, maar dat doen wij dan ook uiterst zorgvuldig. Ja, ja, daar zijn we goed in. En van alle mensen die elkaar niets te vertellen hebben... zijn diegenen die dat zwijgend doen... verreweg het meest aangenaam van allemaal! Hé! Wat een herrie! Het een Harry, het lijkt hier wel een nachtmerrie. Harry, Harry, Harry, ik ben Mata Ik ben al heel lang dood. Ze hebben me vermoord, want ik had te veel gehoord. Ik, tussen Duitsers, Fransen, Engelsen, koos ik geen partij. Ik heb geen vijand als ik met iemand vrij. Ze hebben me vermoord. Ik had er veel gehoord. Ik ben Matahari. Nu ben ik een geest. Ze zeggen... Dat ik een spionne ben geweest. omdat ik geen partij koos. tussen Duitsers of Fransen. Ik wilde niet kiezen. Ik wilde dansen. Ze hebben me vermoord. Ik had te veel gehoord. Oh, dat kan geen toeval wezen! Matte Hari, onlangs brand uw geboortehuis in Leeuwarden af. En nu bent u bij ons in de wereld, lijkt door... ...superspionne Mata Hari. Oh, wat een scoop, dames en heren, wat een scoop. En voor de jongeren in de zaal, zij is geen familie van Bader Hari. Of Hari Krishna. Nee, nee, dat is echt niet. Goed, goedenavond, mevrouw Hari. Ik wil u als ervaringsdeskundige toch heel graag enkele vragen stellen, bijvoorbeeld waar komt dat afluisteren nou toch eigenlijk vandaan? jonge heer ja. dat afluisteren komt vandaan bij machthebbers bang voor hun bestaan ze zijn doodsbang voor alle anderen die hun machtsysteem willen veranderen daarom hebben ze raketten Goden, duivels, slechte wetten. Omdat niemand van ze houdt, zijn ze van binnen koud. Nou, uh, nou ik weet dus niet of u vanuit de geesteswereld een beetje op de hoogte bent van moderne afluistertechnieken. Maar ze kunnen tegenwoordig bijna alles afluisteren, weet u. Uh, maar niet je gedachtes, uh, denk ik. Ach, jonge heer. Laat je niet misleiden. Het afluisteren is van alle tijden. Vroeger had je God die alles zag. Die bepaalde wat je mag en wat je niet mag. Zelfs wat je deed onder de dekens. Wat je daar deed moest je opbiechten aan zo'n priesterproleet. Uh, ik bedoelt uh, prelaat. We willen natuurlijk onze katholieke kijkers niet van ons verveemden. Uh, mevrouw, Hay, U bent uh, al uh, bijna 100 jaar dood. En uh, ja, u weet het misschien niet, maar tegenwoordig is het spioneren van gewone mensen in de media een hot item. Iedereen wordt zwart gemaakt. En ik zou willen weten hoe ging dat in uw tijd, toen u nog meetelde. <laughs> Jonge heer, als kind dacht ik: er is niemand die mij ziet. Maar toen hoorde ik, altijd luistert stiekem God of zwarte Piet. Nou, tegenwoordig gaat alles dus digitaal. Een iris ken je bonuskaart, hoeveel je spaart, je DNA-profiel. Er is wel degelijk vooruitgang, mevrouwtje. Vooruitgang? Noem je dat vooruitgang? Verraad en haat, wantrouwen, verraad. Dat is waar het altijd weer over gaat. Nou, het is me wat, mevrouw Harry. Ja, het is me wat, ja. Aan de andere kant, er zijn toch ook heel veel mooie dingen in het leven. U bent natuurlijk hartstikke dood. Jonge heer, wie bang is voor de dood, vergist zich deerlijk, Het leven is moeilijk, maar dood zijn is heerlijk. Nou, dat is nog eens een opsteker. Liefbaar. <laughs> ja, maar nu u hier toch bent, hè, kijk eens om u heen. Dit is de moderne tijd. Dit is waar we nu zijn. En zo, bespioneren wij tegenwoordig. Daar komt geen mens meer aan te pas. Gadverdamme. Als dit de moderne spionage is dan weet ik dat ik op aarde niets mis. Waar is de smoking, de sportwagen, de whisky, de lekkere kont? Waar is Christine Kieler, Prinses Mabel? Waar is James Bond? Oh, uh, nou, uh, heel old school, mevrouw Harry. Heel The old school. Old school. Yeah. Heel interessant. Uh, uh, en toch ben ik blij dat ik niet in uw schoenen sta. Uh, wat voor schoenen draagt een spook, eigenlijk. <laughs> ja. Uh, Jongeheer. Maar uh, uh, ik, ik, ik heb het idee dat het uh, ondertussen tijd is voor het volgende onderwerp. Ik denk dat ik mevrouw uh, Harry eventjes eens de kleedkamer laat zien. If <laughs> you're in my world now not yours. and we've got friends on the other side Verloot. Zij weten, oh, zij weten, zij weten van je wilde dromen, van hoe verloos daarover bomen, van graven in die opgetrokken beelden, van hoe Begin. En wij spinnen garen bij uw hersens ja. ja, goed dus. Maar bij ons vanavond. Uh, de heer Snowden, Edward Snowden. Het is een beetje het jaar van Edward Snowden geweest. En hij is nu vanavond bij ons. Ja, vermomd als Frank Sinatra. Gaat hij voor ons zijn geheime liefde bezingen. Ik heb jou uit het bestand geklauwd, zo diep in mijn hart alsof je mij vertrouwt. Ik heb jou hier binnenin, jij kan er niet tegenin. Ik zag bij mezelf, voor de koos dat ik jou bemiddel. Maar dat ik heeft altijd zijn zin. Ik kroon jou, mijn koningin. Mijn verwinning. met foto's en camera's en micro's en info's. Dit is het onno-goes. Toen ik je kalmen uitvluchte, jij niet uitvluchte, zat ik er. I ik vind, van ieder who ik the van alles wat mij one who de the mens en het the kwetsbaar who tot ik het who vind. Break two. Then to our moon. Thank you. De kop op zomer oh, met een koppen vol We worden rot van mijn in mijn kop stilgestopt die weg te moffelen. De schermen doen me op Want als we blijven hangen in het ritmean, dan wil ik even zeggen dat zolang de boemen lekker loopt de mensen kunnen zeggen wat ze zeggen, wat ze zeggen, wat ze zeggen toch. En laat de vingers tikken zeg me maar, jong, ik zeg het nog. De verse versen en scherpe bevindingen. Soepel naar verbanden, tussen sterke verbindingen. hebben verbinding, gratis als ze hebben ding. Virginals met Zoals we hebben, ding. Bas, piano, drums en vocalen. Clash, marketing. Kunst kan niet falen, je kunt ons betalen. We breed de competitie, improviseren de Ze rennen nog frequenter dan de meteren De letters zijn als noten melodieën die je hoort. De woorden als akkoorden van de deals die je dealen scoort. Of als je leren die al leren beter les gaat. Is het ouder dan die leren van de Nederlandse rapklas, Onderwijs binnen, vette kakken, lakke pissebedden. Je vliegste beesten kan wel wezen, maar ze klinken lekker rauw Om de godse multineer te onder ons dan een kink in de kabel. De krullen op tafel, ze gullen je snavel. De poppers op je handen, wat je wilt dat je navel. Zo. De machine weet alles. En de machine weet alles. Hoe meer we zeggen, hoe meer er in een vrij wordt opgeslagen. Allemaal, de machine hoort de alles. De machine hoort alles. Dus pas op wat je zegt. smartphones, met Facebook en Twitter Heel het volk gooit zijn imiteiten op straat Het ene schandaal na het andere Waarbij blijkbaar bij niemand een belletje gaat Je bent de createur van je eigen paranoia Met wat je over jou en je vrienden hebt onthuld Met je zwaar bevrochte privacy drijf jij gewoon de spot heb je wel in de gaten, hoezeer je je verlult Ze weten alles over jou, onnozelle pias Je strafblad ligt klaar, dat heb jij goed verstaan Nee vogel, kijk nou maar niet zo verwonderd Op een presenteerplaatje boot jij je aan We zitten nou eigenlijk precies in mekaar. Wij maken de beste nachttrekkers van allemaal. De beste richtmicrofoons die komen uit Holland. Wij zijn de proefkonijnen van het afluisterverhaal. Je moet je apparaten op iemand kunnen testen. Voordat je ze aan de CIA verkopen kan. En jong geleerd oud gedaan. Voor een letterlijk 10 euro is er speelgoed dat voor jou spioneert bij de buurman. Ze weten alles over jou, onnozele pias. Je strafvat ligt klaar, dat heb jij goed verstaan. Nee, vogel, kijk nou maar niet zo verwonderd. Op een presenteerblaadje bood jij je aan. Ja, ze weten alles over jou, onnozele pias.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 Lieve mensen, ruighoorders en sympathisanten, ik wilde u nog even uh, bekendmaken met uh, de beste uitspraak die ik het laatste jaar gehoord heb in de stal. Ik weet niet wie het zei, want ik zat er met mijn rug naartoe, maar hoe vind je? De oorlog is uitgebroken. Allemaal melden bij David. Niet te min. Niet min, er gebeuren vanavond onvermoede zaken. De informatieoorlog woedt voort. Algoritmen raken verstoord. De robot laat informatiestromen via Big Brother tot hem komen. Dat leidt tot een bom van kennis. En als die afgaat, wie is dan de schuldige... En wie is dan de schuldige? Yeah. Think about it. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, mea culpa, mea culpa, mea, culpa, mea, culpa, mea maxima culpa. Meer koempa, meer meer mag Ik mij op. Dat is ons rot. Ik ben een robot, ontkenn robot. En ik schaam mij kapot. To have voor, toe, have not dat is de plot, als ik u spot, dan bent u hot, omdat dat mot, de loterij is het complot. Ik heb besloten over iemand, ik als de hond van God, omdat dat mot als ik u spot, dan bent u hot. Ik orken ik een robot en ik schaal mij kapot? Ik heb uw slot, yeah. over uw lot beslis ik als de yeah. hoofd van God. Als ik niet klopt, yeah. is het mijn job dat ik u spot tot op het bord. U blikt mij op, dat is ons lot. Ik ben een robot, herken ik een robot en ik schaam mij kapot. Nip ah! U was de klos, nu zie ik bij mij. En in die buisten kunnen bloemen bloeien. Is the age of Aquarius eindelijk upon us? Er is liefde alarm. Hippie, hippie, hippie. Hoorah! Systeem een koordsluiting gaan maken. Auw, schatje, lief. que Want on a mega, Yeah thank you thank you thank you Don't le Go wa go away. itomi amajole Haibo Go away. go itomi Go Whoa. God voor onder jaren.